7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Facebook gaat reclame blokkeren van aanbieders van illegale kansspelen. De kansspelautoriteit, de onafhankelijke toezichthouder, zegt dat daarover afspraken zijn gemaakt met de sociale netwerken site. De kansspelautoriteit gaat het bij Facebook melden als aanbieders hun reclame voor illegale kansspelen op Nederland richten. Een meerderheid van de Tweede Kamer is woedend dat de woningcorporaties een groot aantal bouwprojecten hebben stilgelegd. De corporaties moeten een verhuurdersheffing van kwart miljard betalen... en ze zeggen dat ze daardoor niet genoeg overhouden voor investeringen. VVD, PvdA en D66 noemen de stop onverantwoord. Onlangs bleek uit onderzoek dat de bouw van nieuwe huurwoningen... over twee jaar helemaal zal zijn ingezakt. Een van de verdachten van de moord woensdag op een militair in Londen... is eerder in Kenia opgepakt vanwege banden... met de Somalische militante groepering Al-Shabaab... In 2010 werd hij daar gearresteerd door de antiterrorisme-eenheid en later het land uitgezet. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat destijds de normale consulaire hulp is geboden. De verdachte Michael Adebolayo is in Londen geboren. Hij ligt nog in het ziekenhuis, net als de andere hoofdverdachte. Ze werden na de moord neergeschoten door de politie. Die heeft in Londen opnieuw een man aangehouden op verdenking van hulp bij de aanslag. De man van 22 is de negende verdachte. De Italiaan Vincenzo Nibali heeft de Giro d'Italia gewonnen. Mark Cavendish won de laatste rit van 197 kilometer naar Brescia. Nibali had Cavendish gisteren van de eerste plaats in het puntenklassement verdrongen. Cavendish heroverde de rode trui vandaag. En Go Ahead Eagles keert na 17 jaar terug in de eredivisie. De club verloor weliswaar met 1-0 van FC Volendam in de return van de playoffs... maar had de eerste wedstrijd met 3-0 gewonnen.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 Erik Arends. But we hebben niemand om ons het is, Het is een hele vieze industrie. Ja, dit is uh, geen luchtalarma. Het zijn mysterieuze sirenes die bewoners in het Amerikaanse Pennsylvania dag en nacht aanhoren. Ze wonen in de buurt van boortorens die zoeken naar schaligas. Straks een reportage en een gesprek met een deskundige. Moeten we er nu wel of niet aan beginnen aan het boren naar schaligas? En over een minuut of tien bellen we met Spanje. Daar is 80 miljoen euro, bedoeld voor gedupeerde vissers, verdwenen. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Ja, maar eerst gaan we naar Zweden. Opnieuw was het dit weekend onrustig in Stockholm. Ook afgelopen nacht gingen er in de Zweedse hoofdstad auto's in vlammen op. Ook al spraken de autoriteiten van een kalme nacht. Zo snel raken we kennelijk gewend aan geweld. De aanhoudende rellen zijn voor Zweedse begrippen ongekend. Plotseling komen er spanningen naar boven die kennelijk al langer sluimerden. Philip Muus is sociaal geograaf en doseerde tot afgelopen september... aan de Universiteit van Malmö in Zweden. Hij gaf les over internationale immigratie, integratie en vluchtelingen. En hij is nu bij ons in de studio. Meneer Muus, hartelijk welkom. Ja, um, ja u heeft voor ons, laten we mee beginnen. U heeft op ons verzoek de uh, Zweedse kranten van afgelopen weekend is doorgeplozen. Um, wat schrijven de Zweedse kranten en commentatoren over die onrust afgelopen week? Uh, het is interessant om te zien dat uh, het is niet meer zeg maar echt voorpagina is. Maar het wordt verwezen nu naar de... Wat verderop. Ja, de binnenpagina's. <laughs> dus, de binnenpagina's. En dan blijkt dat het wel degelijk toch nog een natuurlijk allerlei dingen aan de hand zijn. Uh, in, het is afgenomen. Mm -hmm. uh, in ieder geval de gewelddadige aspecten. Het aantal autobranden zijn, uh, zijn wat afgenomen, maar zijn er zeker nog geweest. En interessant is dat uh, een opmerking van de politie was: van ach, het lijkt wel een gewone. Weekend uh, waarin de lonen uitbetaald worden in Zweden. Dan is het altijd onrustig. Oh. En daarnaast was er ook nog een, hebben ze ook nog erg veel moeite gehad... om twee hooliangroepen uit elkaar te houden. Dus het was zeker wel wat aan de hand. Uh, maar uh, klopt, klopt die analyse volgens u? Is, er, is het inderdaad afgelopen weekend gewoon een weekend... als uh, een, een, een doorsnee weekend in Zweden? Nou, ik denk dat het inderdaad uh, wat rustig is geworden. Maar er zijn nog zeker uh, op verschillende plaatsen... niet alleen bij Stockholm zijn er uh, auto's uh, in de brand gegaan. Ja. En dat is natuurlijk toch niet uh, een volledig normale situatie. Nee. Die aanleiding uh, hebben we misschien al wel kunnen lezen in de kranten. De doodschieten door de politie van een 69-jarige man die met een, uh, vermoedelijk met een mes heeft, heeft lopen zwaaien. Um, dat is misschien een ernstig in incident, maar voor buitenstaanders, bijvoorbeeld hier in Nederland, komt die uitbarsting toch wel als een verrassing. Hè? Zweden geldt als een toonbeeld van harmonie. Van gelijkheid. Uh, wie het Eurovisie Songfestival uh, ja. zag, heeft die filmpjes ook uh, kunnen zien. Ligt dat nou, het feit dat we daarover zo verrast zijn, ligt dat nou aan de media? Of komen die ongeregeldheden ook voor u als een verrassing? Nou, het komt voor mij niet helemaal als een verrassing. Natuurlijk wel het moment waarop. Maar uh, dat zoiets kan gebeuren uh, in Zweden, dat vind ik niet helemaal uh, onvoorspelbaar. Hoezo? Omdat er situaties zijn uh, van, ah, er is een sterke segregatie... qua wonen in, in Zweden, bij de drie grote steden... dus Stockholm, Malmö, Jeuteborgen. Mm -hmm. En uh, de, de meeste migranten wonen in de buitenwijken in huurflats. Helemaal geen slechte kwaliteit, niet altijd. Maar de wonen mensen wonen wel gesegregeerd, ja. met hoge werkloosheid... En uh, veel problemen zeg maar, om verder in de maatschappij te komen. Heeft u daar zelf uh, de afgelopen jaren ook wat uh, van gemerkt? U heeft er een jaar of tien gewoond, hè? Ja. ja. ja nou, Ik bedoel, zelf van gemerkt. Dat, uh, ik, ik weet bedoel, helemaal toen ik er in het begin zat. Dat was zelfs nog voordat ik uh, begon te werken. zat ik in de buurt van Stockholm. En uh, ik was getrouwd met een Zweedse. En we woonden in een klein huisje. In een buitenwijk van, van, van Stockholm. Mm -hmm. En dat was een buurt waar... Rijkenshuizen waren waar veel Zweden wonen. En er werd gesproken over het ravijn, en over, over het. <laughs> dat was gewoon een weggetje. Aan ja. de andere kant waren er zeg maar de flats waar de meeste migranten wonen. Mm -hmm. En er werd een heel duidelijk onderscheid gemaakt door de mensen van hè, de twee verschillende leefwerelden. En dat je dus, of hier zou moeten wonen, of daar zou ja. moeten wonen. durfde u daar te komen? Ja, natuurlijk. Nee, het, is, het is niet zo dat uh, je kan spreken van no-go area's. Dat, dat is absoluut niet het geval. Hm. Hm. En um, er werd ook het een en ander verteld over dat buitengewoon harde politie optreden. Hè? In, het, in dat incident dat al die ja. rellen uh, triggerde. Uh, is dat. Ja, dat kwam eigenlijk voor ons ook wel als een verrassing, de Zweedse politie die zo tekeer ging. Nou, de Zweedse politie die treedt in dit soort gevallen uh, in mijn ogen ook vrij uh, tamelijk hard op. Hm. Uh, het lijkt meer alsof er soms een, uh, zeg maar een antiterreureenheid een huis binnenkomt, uh, dan wordt er zo'n luchtdrukgranaat naar binnen gegooid... als het, als het allemaal niet meezit. En uh, in dit geval uh, is er ook geschoten. En dus al ja. meerdere keren geschoten op een iemand van 69 jaar. En wat daarna uh, vooral de zaak getriggerd heeft bij mensen... is dat de politie eerst met het nieuws naar buiten is gekomen... dat de uh, persoon in het ziekenhuis was overleden. En toen hebben mensen de dag daarna gezegd... Maar er is helemaal geen zieke geweest. Er is een leek auto geweest, dus leek auto geweest ja. en hij is gewoon opgehaald. Op een hele andere manier, hij was al dood. Ja, ja. En toen heeft de politie dat bericht zeg maar, hersteld. Ja. Maar toen was het, te laat. Dat was het al te laat. Heeft nu de regering... Uh, in Zweden is er geloof ik al al een jaar of... Uh, sinds 2006 geloof ik al... een centrumrechtse regering. Ja. Daarvoor waren de sociaaldemocraten aan de ja. macht. Ja. Valt dat op een of andere manier... deze coalitie of misschien zelfs de voorgaande coalitie... aan te rekenen, in deze situatie? Ja, dat is denk ik heel moeilijk te zeggen. Want heel eerlijk gezegd vind ik het, uh, het beleid niet zo ontzettend verschillend. Mm. In Zweedse begrippen wordt het gezien als een groot verschil. Ja. Maar het, uh, het beleid is uh, niet heel erg uh, veranderd. Tenminste, in de praktijk. Er is weinig ook veranderd aan de situatie van het merendeel van de migranten. Uh, nog aan hun werkloosheid. Uh, nog aan het feit dat, uh, het voor, noem maar een voorbeeld dat het voor jonge migranten soms uh, van belang is om te zeggen... nou, we komen er niet door met sollicitatie, we veranderen maar van naam. En dan nemen ze een Zweedse naam aan. Ja. Alleen maar om door de eerste barrières heen te komen. Mm -hmm. En dat geeft ook wel aan van hoe ingewikkeld het soms kan zijn. In en dat was in de tijd van de sociaaldemocraten ook al zo? Oh ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Wat, wat zou er moeten gebeuren, denkt u, uh, om het weer helemaal rustig te krijgen... daar in de straten van Stockholm en andere steden? Nou, ik denk dat het inderdaad... Uh, dat er wat moet gebeuren, dat de de aandacht die er nu wordt gegeven... dat het vooral een soort policiair antwoord is. Hè? De politie moet het oplossen en er moet weer orde en rust komen... waar het wat, ja, zeg maar een soort mantra is in Zweden. Orde ja. en rust, en dan is alles weer goed. Mm -hmm. Maar dat het dus niet een, een, een politieantwoord moet zijn... maar dat er gewoon een politiek antwoord moet komen... en dat er echt uh, wat moet gaan veranderen aan de situatie. En ook vooral aan de houding en de manier... waarop de politie uh, uh, ja. migranten en migrantenjongeren tegemoet treedt. Maar even kort, wat, wat moet dat politieke antwoord dan zijn... Dat politieke antwoord moet zijn dat er natuurlijk minder repressief opgetreden moet worden. Ja. En dat er dingen moeten gebeuren in de sfeer van, ja, uh, van antidiscriminatie. Dat er dingen moeten gebeuren in uh, de sfeer van het, van, van het onderwijs. En natuurlijk gebeuren er al een aantal van dit soort zaken, maar dat er veel meer nadruk op moet komen. Ja. Wat mij opvalt, is dat er uh, vanuit uh, Zweedse regeringsniveau eigenlijk op dit moment weinig anders gezegd wordt van, nou we hebben overleg met de politie. En uh, je hoort eigenlijk nauwelijks iets over van welke kansen uit willen gaan. Ja, ja. Terwijl het gewoon fijn zou zijn als je gewoon met je eigen achternaam... een sollicitatiebrief kunt ondertekenen. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Bijvoorbeeld dit was ah, maar een voorbeeld natuurlijk. Hartelijk dank voor uw komst. Ja, meneer okay. Muus, oud-docent aan de Universiteit van Malmö. Bedankt voor uw komst. Ja, graag gedaan. Hello. Hello bellen met de wereld. Hallo. Ja, we bellen vanavond met Spanje. Daar is namelijk zeker 80 miljoen euro zoek. Dat geld had terecht moeten komen bij tienduizenden Spaanse vissers. Die raakten in 2002 gedupeerd door een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. Misschien weet u het nog wel. Het ging om de olietanker Prestige. Die verloor meer dan 70.000 ton olie. Vlak voor de Atlantische kust van Spanje. Duizenden kilometers raakten besmeurd met een dikke laag olie. Vrijwilligers kwamen om te helpen en voor hun hulp en voor die steun aan de getroffen vissers... brachten burgers wereldwijd tenminste 80 miljoen euro bij elkaar. Maar dat geld blijkt nu dus spoorloos verdwenen. Zonder dat ooit een cent is uitgekeerd aan die vissers en hulpverleners. Miguel Delgado van het Platform van Vissers in de Spaanse regio Galicië... probeert al jaren te achterhalen wat er met dat geld nou eigenlijk is gebeurd. Hij startte op tegenwerking en een oorverdovende stilte. Daarom heeft hij een aanklacht ingediend bij het Nationale Hof in Madrid. En worden er nu toch ook wel weer kamervragen gesteld. Correspondent Lex Rietman belde met Miguel Delgado... en vroeg hem hoe die tientallen miljoenen zomaar konden verdwijnen. Dat vragen wij ons ook af. We zijn al vijf jaar bezig met procedures om een gerechtelijk onderzoek van de grond te krijgen. De Spaanse regering werkt ons tegen bij onze pogingen om te achterhalen waar dat geld gebleven is. Daarom denken wij dat de huidige Spaanse autoriteiten hier een grote rol in spelen. Alles wijst erop dat ze willen vermijden dat deze kwestie wordt opgehelderd. Hebt u er bewijzen voor dat er helemaal geen cent terecht is gekomen op de bestemming? He, dus dat er dat vissers helemaal niks hebben ontvangen aan schadeloosstelling? Wij vertegenwoordigen met ons platform bijna 17.000 vissers. Die zijn allemaal zwaar gedupeerd door de olieramp... maar ze hebben geen cent gezien van die 80 miljoen aan giften. En hetzelfde geldt voor de 300.000 vrijwilligers... die hier zijn geweest om de kust schoon te maken. Intussen wil niemand van de verantwoordelijken uitleggen... waar het geld is gebleven. De olieramp met de prestige, dat was eind 2002... Het is nu 2013. Hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft voordat deze zaak aan het licht kwam? Dat komt vooral door de traagheid waarmee de rechtelijke macht op onze vragen heeft geantwoord. Als de rechtelijke macht en de regering een bepaalde zaak niet willen aankaarten... kan het hier in Spanje met gemak 10 of 20 jaar duren voordat er een uitspraak is. Die vertragingstactiek zorgt ervoor dat veel van zulke misdrijven verjaren. Para provocar que prescriva el delito. Miguel, nu heb ik begrepen dat u een handtekeningenactie bent gestart. En vorige week hebt u ook een aanklacht ingediend bij de rechtbank. Hebt u enige hoop dat uh, dit zal helpen om de zaak uh, op te helderen? Het lijkt erop dat we dit schandaal nu eindelijk onder de aandacht beginnen te krijgen. Er worden vragen over gesteld in het parlement... en we hebben nu ook een aanklacht ingediend bij het Nationale Hof in Madrid. We hopen dat die zijn werk serieuzer neemt dan het regionale Hof in Galicië... en dat ze de bankrekeningen waar die giften op gestort zijn nu eindelijk eens gaan onderzoeken. Dat zijn we verplicht aan degene voor wie dat geld was ingezameld en die niets hebben ontvangen... Ik iba destinado a ellos y que no han Ja, nou, nu maar hopen, dus dat de rechter zijn, uh, zijn werk doet. en uh, de zaak tot op de bodem uitzoekt. Dat is onze hoop. Ik heb veel dreigementen ontvangen. omdat ik me met deze zaak bezig hield. U zegt u hebt bedreigingen ontvangen, wat voor bedreigingen en van wie enig idee? Ze leggen briefjes onder de ruit van mijn auto... dat ik me niet moet bemoeien met zaken die me niks aangaan en die me het leven kunnen kosten. Ik krijg telefoontjes dat ik maar beter mijn polissen kan nalopen... omdat ik minder dan 24 uur te leven heb, dat soort dingen. Die kunnen alleen maar afkomstig zijn van mensen die veel te verliezen hebben... als de waarheid aan het licht komt. Miguel Delgado, hartelijk dank en veel succes met uw strijd om de waarheid boven tafel te krijgen. En met de actie en de rechtszaak. Gracias u en een saludo voor Bureau Buitenland, neemt je mee. Is there any photo evidence that you were there? No, there's uh, no photograph. Of me, actually, on the summit of the mountain. En I never even thought of taking a photograph of myself. But I can assure you, I was Ja, u hoorde Sir Edmund Hillary. Het is, het, komende, het is komende woensdag 60 jaar geleden dat hij alleen met zijn Sherpa de top bereikte van de Mount Everest. Daar was verder niemand getuige van. Er waren zelfs geen foto's. Maar wie nu naar de top wil, moet in de rij staan. Straks om tien voor acht nemen we u mee naar het hoogste punt ter wereld. Naar die Mount Everest. Maar eerst duiken we de diepte in. Vroeger was het de Gold Rush, de jacht op goud. Daarna kwam de jacht op kolen, die decennia lang het zwarte goud waren. En nu lijkt de aarde ons rijker te kunnen maken met schaliegas. In Nederland doet het ministerie van Economische Zaken op dit moment onderzoek naar de risico's en de gevolgen van het winnen van dat schaliegas. Maar in de Amerikaanse staat Pennsylvania wordt al een paar jaar op grote schaal net het gas geboord. Iets wat, wat dus in Nederland misschien ook gaat gebeuren. Het winnen van het gas is een zegen en een vloek, want het levert geld op voor de staatskas. Maar het leidt natuurlijk ook, of natuurlijk, het leidt ook tot watervervuiling en gezondheidsproblemen. Straks een reportage uit Pennsylvania met daarin toch wel schokkende gevolgen, zou je kunnen zeggen, van het boren naar dat schaliegas. Maar eerst even een lesje fracking, het delven van schaliegas, En dat doen we met Lucia van Geuns. Ze heeft alles over schaliegas en ze doet daar ook onderzoek naar... bij het instituut Klingendaal. Van huis uit is mevrouw van Geuns geoloog... en ze werkt al bijna een kwart eeuw voor Shell. Welkom, mevrouw van Geuns. U zit in de studio van Omroep West in Den Haag, als het goed is. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. ja Laten we gewoon eens bij het begin beginnen, Schaliegas. Wat is dat nou eigenlijk en hoe krijgen we het uit de grond? Nou, schaligas is eigenlijk wat ik zou noemen oliemoedergesteente. Of het terwijl, terwijl het is heel dicht is organisch rijk gesteente, ja. heelal kleisteen. En dat kan je, daar, kan, daar kan eigenlijk die olie en gas... die door zeg maar, temperatuur en druk als het wordt begraven... Eh, kan het er niet meer spontaan uit. Mm -hmm. He, normaliter zou dat bewij, bij wijze van spreken kunnen migreren naar een zandsteen... wat veel porositeit heeft of veel doorlaatbaarheid. He, maar als dat gevangen blijft in die kleisteen... dan kan je dat er niet spontaan uit produceren. Dus wat ze doen als het wat dieper is nu met die nieuwe technologieën... dan gaan ze daar met een, met een boor... Met een boor Naartoe, proberen dat ook horizontaal, echt op een lang, op een, zeg maar, op, op, het, op, de, op de vlak zelf mm -hmm. te, uh, uh, in te boren, en dan gaan ze het met, uh, met uh, wat ze noemen hydraulisch fracturen, gaan ze daar, zeg maar, breukjes in, in creëren. En die breukjes creëren dan die doorlaatbaarheid en die porositeit, zodat het gas kan worden gewonnen. En dat gebeurt met water, zand en chemicaliën, lees ik de hele nee. tijd. Dat klopt. Ja, ja. Nu is in het noordoosten van de Verenigde Staten, met name dan Pennsylvania en de omliggende gebieden, geloof ik, ligt een enorme voorraad hè, van het gras. Um, straks in de reportage wordt er ook gesproken over het zogenaamde marcellus bekken Wat is dat precies? Ja. Nou, het is eigenlijk de Marcellus Schali. Schali. In, de, in, de, in de Appalachian Basin, zoals het dan noemt. Dat is het bekken. Mm -hmm. dat, dat is een heel oude, oude steenlaag. Van, uit het Devon, Bijna 400 miljoen jaar geleden afgezet. In een soort ondiepe zee. Die heel organisch rijk was. Mm -hmm. En daar is een hele dikke laag organisch rijke uh, kleisteen. Of ook uh, ziltsteen afgezet. En dat ligt er dus al heel lang. ligt nu ongeveer zeg maar op 2 tot 3 kilometer diepte. Op een enorm groot gebied. En niet alleen maar, zeg maar in Pennsylvania maar ook in, uh, in Zuidelijk New York, staat New York, in Ohio, in, uh, in West Virginia. Dus echt een gebied, bijna zeg maar, niet alleen maar Nederland... maar inclusief nog een heel groot deel van Duitsland. Even voor de orde van grootte, hoeveel uh, gas zit daar in de bodem? Wat kunnen we ermee in, in eeuwen, jaren? Ik weet niet. <laughs> nou De Amerikanen zeggen wel, als ze dat zeg maar zouden... Gaan produceren en ze zijn er natuurlijk al mee bezig in de afgelopen vier, vijf jaar, dan zal dat zeker twee jaar van hun gasvoorziening of van hun gas kunnen voorzien. Oké. Okay. Maar op dit moment uh, uh, is het een heel belangrijke producent in, het binnenlandse gas, uh, in de binnenlandse gasproductie van Amerika. Ja, en waarom wordt er vooral in die streek Pennsylvania geboord? Heeft dat iets te maken met het verleden daar van, uh, van, van boringen? Nou, ze, ze zijn wel bekend met, met ondiep gas. Ze zijn ook bekend met kolen. En maar al met al, eigenlijk pas sinds 2005, zijn ze echt naar die Marcellus-schalie uh, gaan kijken. En kijken of ze met die nieuwe methode die ik net besprak. Dus het horizontaal boren mm -hmm. en het hydraulic fracturing. of ze dat ook commercieel uit de grond kunnen halen. En dat is toen uiteindelijk heel snel gegaan. Zeg maar in, in 2007 werden er nog maar 27 putten geboord. Maar zeg maar in 2011 al meer dan 2000. Nu is het weer ietsje minder, omdat die gasprijs, omdat het zo'n is geweest, uh -huh. uh, uh, erg naar beneden is gegaan, zodat het op dit moment attractiever is om te boren naar meer zeg maar uh, uh, nat gas. Dus dat is het gas waar je zeg maar lichte olie uit kan produceren en daar wordt simpelweg meer geld mee verdiend. Ja, ja. Maar goed, we zijn zelf ook gaan kijken naar, uh, in, we zijn naar Pennsylvania gegaan, we zijn gaan kijken hoe het er nu aan toe gaat. Uh, Programmamaker Jacqueline Mares uh, sprak met Ken Dufalla, Hij, uh, zij ging met hem door het zogenaamde heel Toevala woont in Pennsylvania en is na de eerste euforie nu actievoerder tegen het winnen van schaliegas. We have big dreams. One is for a clean domestic energy future that puts us in control. Our abundant natural gas is already saving us money. Producing cleaner electricity. Putting us to work here in America. Oh. Ik zit in de. Middle of Nowhere, Pennsylvania en ik ben op zoek naar Ken Dufala. Die uh, ergens hier langs de rivier in de bos woont. Daar sta ik, midden in de beboste heuvels van Zuidwest Pennsylvania. De telefoon heeft geen bereik en het huis ziet er doods uit. Ken Dufala heeft geen e-mail. En op zijn antwoordapparaat luidt de boodschap. Als ik er niet ben, ben ik jagen of vissen. Anyway, thank you kindly. I'll be back with you. Like you. Hello. Opeens staat hij daar. Hi. Grote man, met een pet op. I'm Jackie. Begroefd Jackie. gelaat, heldere ogen. Ken Dufalla. Zijn vader en grootvader waren mijnwerkers... en ze woonden in dit huisje tegen de heuvel. Honderd jaar lang is het al in de familie. I gave up on you. Ken Dufalla is actief in de Isaac Walton League of America... Geen hippie-achtige milieuactivisten, zegt hij, maar outdoor mensen die van vissen en jagen houden. Maar door de schaliegasindustrie die een jaar of vijf geleden binnentrok, is de 90 jarige oude league ook actief geworden op het milieufront. Het front, ja. Als deze industrie de officiële Environmental Protection Agency en de Department of Environmental Protection, die het milieu zouden moeten beschermen, doen niks, zegt Ken Duvalle. Ze dansen naar de pijpen van de industrie. is totally neglected by our Environmental Protection Agency, and their yes. hands are tied because their budgets are cut. And who cut their budgets? The governor. And who supported the governor to become the governor and gave him money? Industry. Though all energy development comes with some risk, we're committed to safely and responsibly producing natural gas. It's not a dream. It was very simple: jobs versus the environment. The environment was sacrificed for jobs. See that hillside? See where all them trees died? See that pipe coming down that hillside? See how it killed everything over there? The same bedrijven die met uh, coal bezig zijn. Is dus de extraction industry, die zijn ook met dat atjeelgas bezig. Het is allemaal connected. En ze hebben ook allemaal lijntjes naar de gouverneur. En hij zegt van ja, overal zie je de sporen. Bruggen zijn kapot gereden. Er gaan hier veel te grote trucks over. Al die kleine weggetjes, pijpleidingen. It smells like a chlorine. Can you smell it? Ja, yeah, ik smel het. What is it? I don't know what it is. Where did it come from? Where did it come from? That's not a normal smell for out here. Actually, my nose is hurting. Dat hele glorige bij mij slaat meteen op mijn uh, slijmvliezen. Maar dat smel van chloride is associated with the Marcellus drilling. I don't know what that stuff is, but that's what it stinks like. Ziet see deze road coming up here to the left? Ja. Yeah. Right back in there is a well pad. Between huizen. houses. Ja, oh, yeah. there daar staat zo'n well witte driltoren. En right over here is a high school. That's how close they are. Well, how would you like to live next to one of those? nightmare. acre farm marcellus Zelfs de lokale televisie berichtte over de tragedie van de familie Hadley. In 2005 kochten Linda en Dave Hadley een uitgebrande boerderij met een grootste klant erbij. was Hun rust werd al snel verstoord toen bulldozers een weg ploegden door het groene heuvellandschap bleken oude boorrecht op het land te zitten, waar ze niet van wisten, omdat die nergens goed geregistreerd waren. When the Marcellus well came town, Marcellus, they put the Marcellus well in in 2009. Yeah, now that's when everything changed. A year of drilling. 500 feet out our front door. What? 500 feet from our front door. Right there, yeah. Toen Marcellus begon in 2009, it was. Mm -hmm. Toen hebben ze hier een enorme boordtoren verpaal voor de deur gebouwd, 150 meter hiervoor. En het erge was, ze hadden niet eens een, een, een draagbare wc. Ze gebruikten onze films voor hun toilets. En het is verkeerd om ze te komen en je land te vernietigen. En te bouwen en doen wat ze daar doen. Maar als je echt inflamd wordt, is wanneer je find dat ze je to proberen te vernietigen. Hij zei van, kijk, dat was nog maar het begin. We wisten helemaal niet wat ons nog te wachten stond, want het volgende was dus inderdaad van dat we het water werd vervuild, de lucht werd vervuild. just a dirty, dirty, dirty industry. We've had contaminated air, we've had poisoned water, and we've had contaminated soil. Het is een hele vieze industrie dat ze je land stelen en met bulldozers in je tuin staan dat is één ding, maar dat ze ook je water en je lucht vervuilen terwijl je net een baby hebt dat is gewoon verschrikkelijk. We, we never got in this fight for to, to be an activist, but when we find out er some poison our children, that's when you decide it's time you have to stand up and fight. de DEP erbij, de Dienst Milieubescherming van de staat Pennsylvania. De experts treffen allerlei stoffen in het water aan, maar de is konden het nog wel drinken, zeiden de ambtenaren. But they were in such small amounts, they said that we could go ahead and drink the water. It wasn't it wasn't bad for us. Now meanwhile, there's everything in the water in this open spring died. De Hetleys kregen ook lichamelijke klachten. De kinderen hebben vaak bloedneuzen en huiduitslag. Linda's haar viel uit en ze heeft nu astma. De hele familie leidt aan hoofdpijnaanvallen. Al hun geld stopten ze in het huis. Een ziektekostenverzekering kunnen ze niet meer betalen. Het huis verkopen heeft geen zin. Niemand wil het hebben met zoveel vervuiling. Maar het kan nog erger. De media berichten steeds vaker over radioactiviteit in de Marcelluslaag. De dienst Milieubescherming onderzoekt de kwestie. Maar de resultaten worden pas begin volgend jaar verwacht. Is, is mm -hmm. nou, Tenslotte, we zijn om de farm heen gereden. En nu komen we bij een kreekje. Ze willen me echt iets laten zien. Poelletje waar het een beetje in borrelt. Ja, yeah, het is een spring. Wat doe je, Ken? Ik ga het proberen te To light it, it's bubbling. You'll see the flare. See it, Bernard? If you look good, you can see it. See it flare up? Ja, echt. Brandend water. Zomaar in een poelietje in het bos. Methaangas bubbelt diep uit de aarde naar boven. <laughs> Net als we weg willen rijden, arriveert kouterboer Terry Greenwood, bijgenaamd Curse. Uh, my name is Terry Greenwood. Just a small-time farmer. Washington County, Pennsylvania. Terry is een echte heelbilly met lange grijze baard, een harleypetje en een geblokte flanellieek. Op zijn farm zat een lease uit 1921, toen er alleen nog maar naar shallow gas, ondiep gas geboord werd. In 2008 werd er op zijn land een Marcellus boortoren neergezet. The industry didn't tell me nothing what was going to happen. It was like you were you're on your own. You know, you're guessing and you ask questions to them and they won't give you no answers, and that. Eerst raakte zijn eigen drinkwater vervuild En toen kwam er vervuild frekkingwater in het reservaar voor zijn koeien terecht. I had 19 big cows, all to have calves, in march, april, and may. 10 of the calves were still born out of the 19. Die zomer worden 10 van de 19 kalveren doodgeboren. Terry belt een milieudienst, maar die stellen dat het gewoon boerenpech is. The one DEP said, that's a farmer's luck losing cattle. I said, you don't lose 50% of your herd. There's a problem. De zomers daarna worden er meer kalfjes doodgeboren en ze zijn blind. Eén kalf is twee keer zo zwaar als een normaal kalf en de moederkoe sterft bij de bevalling. Terry Greenwood krijgt maandelijks royalties van de gasopbrengst van 300 dollar per maand. Maar dat weegt niet op tegen het verlies van zijn koeien en kalveren, zegt hij. Ze make een fool out of je. Ik zei, wat over mijn cattle? Wat over mijn property? Er waren altijd twee, drie of vier ervan. En ze te op wat ze je de Milieudienst zegt dat het allemaal Terry Greenwood's eigen schuld is. on me with these big words and it was all our fault. Oh, they doing things the right way and nothing was wrong. That's what they think of you, as a stupid farmer. You know, they treated you with no respect. Ze behandelen je als een domme boer, zegt hij. Maar Terry pikt het niet. Net als de Hetlies, is hij met de rechtszaak bezig. En na verloop van tijd riep Terry bij elk bezoek van DIP of industrie zijn oudste zoon erbij. My is you know. die slimmer dan ik zegt hij lachend My old son he'd always be there and they didn't like that you know and the DEP had said the same thing you have to prove it you know get a good attorney they took advantage of us if they'd tell you the truth you would never let them on your property Hello. de gepensioneerde ex-militair Chuck Hunter Ik kan je I'm on my way to you, actief lid van de Isaac Walton League Ken wil me een landfill laten zien. De gasindustrie kocht een vallei en bouwde er een dam in. De openbare weg door de vallei is nu afgesloten. In het reservoir zit zeer waarschijnlijk vervuild boorwater. We stoppen bij een wachthuisje op de heuvel. No report, in here. Een man houdt ons tegen. Right, I let you in. Okay, no. We mogen er niet in van deze jongeman. Pardon me? Can I je naam I wil je naam, in case anything comes up. I just want to have your name. I'm, I'm not giving that. you my name, op we didn't go on your property. I'm not giving you my name, bud. Okay. Never choke meteen. Ik geef mijn naam niet. This is supposed to be the United States. I don't have to report into these people. So what what is up there? <laughs> That's, That's a secret. This is what goes on. Nobody enters into their property. We have no idea what kind of toxins they're putting in there. But sooner or later, they're going to leave here. And who's going to get stuck with this mess? I've, I've never been on the road with two, can I say, men of more than middle age being so passionate. Yeah, we're passionate about this. We're dying. This is our water. It doesn't belong to that industry. It belongs to us. They're taking it from us. And nobody's stopping them. And they're polluting it and we're drinking it. And we're dying with cancer. Yeah, we're passionate. Volgens Ken Dufalla zijn alle bewakers bewapend. I guarantee you they're armed. Do you think I'm armed? No. Right here. Where? Oh ja. Right there. Oh my God. Hij zei, denk je dat ik uh, niet bewapend ben? Met ik zeg, nee, ik heb gewoon een groene trui aan en een zwarte wranglersbroek. Nou, ja, zei hij, voel maar hier. En inderdaad, hij heeft gewoon een gun in zijn zak. Why does that shock you? The industry De industrie grown so big with so much money that they become tyrants De industrie is een tyran geworden, zegt hij. De industrie bepaalt wat burgers in hun eigen staat mogen doen. Ze vertellen je hoeveel water je moet hebben. Ze vertellen je waar je kan gaan. Het is zo simpel. Ze the het area. Wie gaat ze stoppen? De the regulatory agency? Regulatory agencies a joke. Daar kan Ken Dufalla gelijk in hebben. Tijdens Bush Jr. is er flink bezuinigd op de milieudiensten. En daarna is dat niet meer goed gekomen. Zelfs niet nu de gasindustrie al vijf jaar zeer intensief boort in Pennsylvania. Volgens de kranten hier betaalde de industrie 2 miljoen mee... aan de verkiezingscampagne van de republikeinse gouverneur Tom Corbett. Volgens Ken Dufalla is de gasindustrie de baas in Pennsylvania... En pas sinds kort betalen ze, ook al dreigde de gouverneur met een veto, een kleine fee. Een vergoeding voor het boren naar gas. We moeten tussen deze en onze Dankzij natuurlijke gas. We beide doen. In Pittsburgh ga ik langs bij de Milieudienst, de Department of Environmental Protection. Volgens John Poister van deze dienst is het aantal inspecteurs achtergebleven bij de razendsnelle groei van de gasindustrie. Maar ze doen hun best, zegt hij. Our first effort is to work with the company to try to solve the problem because that's really what we're looking for more than anything else. We don't want the continued De DEP, de milieudienst is gericht op het oplossen van milieuproblemen en dat doen de ambtenaren in eerste instantie samen met de industrie, zegt John Poister. En bovendien van de 4000 boortorens in Pennsylvania hebben er maar een paar problemen veroorzaakt. Verder kan de DEP boorvergunningen intrekken. Maar dat is nog nooit gebeurd. En ook boetes komen nauwelijks voor. The problem with fines. We ze find them voor for a violation. But voor a lot of these companies 50,000 is nothing. So a fine is like a slap on the wrist. We would rather solve the problem, we would rather have the problem eradicated dan have have a check and nog have the problem. En hoe zit het met de financiële steun van de industrie aan gouverneur Tom Corbett, die tevens hoofd is van het Milieudepartement? It's one of those things that we have in the US that um is just well, I, I think because the campaigns have all become so media driven a person to campaign they have to be on television or on the radio mm -hmm. and it costs money. Yeah, but I think in in in ordinary life you would say I give you something you give me something. And that's uh, certainly on on the surface that would be uh, the situation, but you know, again, um it's everybody does it. Een beroepsgroep die goed verdient aan de gasindustrie zijn de advocaten. Ik bel rond, maar de meesten kunnen niet specifiek op hangende zaken ingaan. Het varieert van gestegenen contracten tot vernieling van wegen en bruggen tot watervervuiling en gezondheidsklachten. Advocaat David Polk wil me ontvangen. Wat denkt u van het feit dat de industrie de campagne van gouverneur Corbett gesteund heeft? Gouverneur Corbett listed several oil and gas companies as contributors to his campaign, En so everybody must draw their own conclusions from that. Oh, my conclusion is quite. Uh... It. I mean, he owes them something. That is a very easy conclusion to reach when you look at the facts. So as a result, we did not tax the industry very quickly. Natural gas supports 2.8 million American jobs. It's reducing our nation's dependence on foreign oil and advancing clean air in our communities. Mary Williams woont in een trailer aan het eind van een weg de heuvels in. Op de top boven haar staan tussen het groen drie compressoren die het gas klaarmaken om het de pijpleiding in te persen. Op een avond zat Mary Williams naast haar slapende twaalfjarige kleinzoon. Zijn lichaam begon te schokken. When I found him last year, he was laying on the bed, En thank God I was in a rocking chair next to him. How long has he been doing it? I don't know. Maar toen ik heen jerk en hij poed nose covers. En hij ziet haar jerk zo bad. Ik dat er was something wrong. Mary Williams ging met haar kleinzoon naar een neuroloog. Die stelde hersenschade vast. Blijvende schade. Door de 6,5 jaar blootstelling aan schadelijke stoffen. Hij zei hij had een Het doktersrapport is bewijsmateriaal voor de rechtszaak die ze met elf andere bewoners in de Vallei voorbereid. Ze heeft ook geluid opgenomen. Ik heb hier grandkids en een a neighbor that's 70 and I sure Ik hoop dat er know, like ghosts Als or something. You know, of iets. Je weet gewoon nooit met dit ding. En ze laten je niet weten. Ik hoop dat alles goed is. Daar gaat het weer. Just blijft gewoon doen. We hebben smells in de tuin. We hebben Uh Het is een chlorinated smell. En dan een heel zoete smell. And... Het ruikt naar zoete perziken. Het ruikt naar gloor. En iedereen in de vallei heeft hetzelfde soort klachten, zegt Mary Williams. Hij is een klein that die een happy boy was. To een boy die ik niet even meer now. En hij weet niet wie hij is. Of waar hij is. En ik weet niet hoe ze dit kunnen doen. In court, they will ask you, how can you be sure that it's because of the industry? There was nothing else uh, that could have done it other than industry, because that's the only thing new around us. He was perfect until he started getting sick. What are you asking for if, the, if there will be a court case? It has to stop. It has to stop. There is no way I want to see another child like my grandson. So many people down with the same thing and our government knows something's wrong. They know that. They know well, that. We have nobody to protect us. Who, who's, protecting, who's protecting me and my family here? Nobody. Nobody whatsoever. Here it goes again. God, I wish somebody would stop this nonsense before there is an accident. We have big dreams. One is for a clean domestic energy future that puts us in control. This message is brought to you by America's Natural Gas Alliance. And we stand united in our commitment to the safe and responsible development of natural gas. Ja, in deze reportage hoorde u vooral de bewoners. In deel 2, volgende week, gaan we naar Ohio. En daar spreken we dan ook met de industrie. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Wilt u twitteren over deze uitzending, dan kan dat. En doet u dat dan onder apenstaatje bbvpro. Ik praat nog even verder over dat schaligas met Lucia van Geuns... energiedeskundige van instituut Klingendaal. Ja, mevrouw van Geuns, vooral als je die, dat laatste deel hoort hè, van die reportage... dan schrik je toch wel, lijkt mij, als luisteraar. Een jongetje dat hersenbeschadiging zou hebben opgelopen. Um, en die daartegen daar ook nog een, een rechtszaak, of daarom ook een rechtszaak begint uh, binnenkort. Um, Maak, er zij, denkt u enige kans om te winnen. Dus met andere woorden, is er... Uh, inmiddels onderzoek gedaan naar dat causale verband... tussen aantasting van de gezondheid en dat zogenaamde fracking? Nou, er zijn heel veel onderzoeken en ook heel veel incidenten gemeld. Met name in Pennsylvania. Want daar is natuurlijk de afgelopen vijf jaar heel erg intensief geboord. Ja. En is die industrie echt een bijna een industrie, in, intensieve industrie geworden. Mm -hmm. Dus wat dat betreft uh, zijn er heel veel uh, lawsuits... zoals dat wordt genoemd in een, uh, in een Amerikaanse context. Mm -hmm. en, en Maar... Ik denk een belangrijk ding is te melden dat er op dit moment een heel grootschalig onderzoek wordt gedaan door de federale EPI, uh, dus de Environmental Protection Agency. En die gaat die vijf jaar intensieve fracking, of uh, boren, mm -hmm. nu evalueren op een hele intensieve manier. Met, weer, uh, met hoor en wederhoor ja. uit de omgeving, in de industrie. En de onderzoeksresultaten die komen zeer waarschijnlijk begin 2014 um, uh, los. Mm -hmm. En daaraan zullen wel degelijk ook wel consequenties worden uh, uh, gegeven. Ja, er wordt gehangen. Ja. Uh, maar Wat dan bijvoorbeeld? Nou, het hangt er natuurlijk vanaf. De, de, de industrie die ontwikkelt zich heel erg snel. En er zijn wel degelijk fouten gemaakt in, het, in de vroege tijd van dit boren. Niet alleen maar in Pennsylvania, maar ook in andere delen van Amerika. Die zelfs ook nou aan het begin van deze eeuw al begonnen zijn... met dat intensieve uh, horizontale boren met uh, hydraulic fracturing. Ja. En, en, maar ondertussen gaat die industrie heel snel wat betreft de innovatie. En het probleem is veelal dat de regelgeving of de regelgevers... ook op statenniveau in Amerika... veelal achterblijven bij die kennis... van die in, innovatieve technologieën. Ja. En dus wat dat betreft is het dus een beetje een. De industrie gaat sneller, zeg maar, dan de regelgever. Ja, ja. Maar en... als, je het, als je het hebt over die uh, gevolgen, of de, de, de, het verband tussen het een en het ander. Da, daarvan zegt u, dat, is, dat bestaat wel. Alleen is de industrie daar hard mee bezig en dat verbetert? Nou ja, die, verband, die verbanden worden onderzocht. Hè, allemaal verschillende incidentele uh, zaken, zoals net ook gehoord in de reportage. Maar ook grootschalige, ja. grootschalige um, incidenten wat betreft de grondwatervervuiling, ja. et cetera. En daar wordt uitgebreid naar gekeken. Met name in dat deel van Amerika wat natuurlijk veel meer geurbaniseerd is, waar veel meer mensen wonen en niet zoals in North Dakota of in Texas, waar het en ook zelfs delen van Ohio waar relatief me minder mensen wonen en daar waar zelfs mensen het prettig vinden als de industrie komt, hè, omdat dat ook wat wat hun betreft veel geld in het laadje ja. brengt. Want, want en dat is kwam natuurlijk niet zo heel goed uit deze reportage is dat in Amerika het recht van de ondergrond geldt. Hè, dus er is wel degelijk vaak een heleboel te winnen, ook voor landeigenaren om mee te doen met die Industrie en mee te doen ja. en mee, te mee, zeg maar, in de winst uh, te delen als je praat over ja. boringen. Ja, ze krijgen er inderdaad voor, voor betaald. Dat, dat kon je een beetje uit de reportage uh, wel, wel opmerken. Iemand krijgt 300 dollar zo per maand uh, om, om, omdat de industrie op, uh, op zijn of haar land mocht, mocht boren. Ja, nou dat. Maar, dat... Ja? Dat zijn nu wel veel hogere bedragen. Ja, ja. Hè? Want je hebt, je hebt winningsrechten en je hebt royalties. En die zijn nu veel en veel hoger. En met name in die gebieden waar mogelijk veel gas of natgas kan worden gewonnen. Ja. Wat, wat mij zo opviel is dat die boosheid komt volgens mij ook voort. Maar goed, misschien is dat uh, alleen mijn interpretatie. Uit ja, vooral ook frustratie van de burgers. Dat de industrie voor hun gevoel gewoon over hun heen walst. Is dat inmiddels anders, denkt u? Ja, nou goed, dat, dat zou kunnen. Het zijn veel natuurlijk individuele gevallen. Maar ik denk dat met name, dus wat ik al zei, die Environmental Production Agency er nu ook bovenop zit. Ja. Je moet ook bedenken, het is veelal die licenties die worden afgegeven op statenniveau. En dit is een federaal bureau. Dus een en ander ligt natuurlijk ook wel wat anders in, in, in Amerika dan bijvoorbeeld in Europa. En in Amerika, kijk, is eigenlijk een. Het winnen van olie en gas uit uitschalen is echt een Amerikaans verhaal. Het, is een, het wordt grootschalig gewonnen. En het is een afweging tussen aan de ene kant economisch gewin... maar ook heel duidelijk gedreven door politiek. De Amerikanen zijn heel keen om zelfvoorzienend te zijn... wat betreft ja. hun gas... Winning, en wat betreft een gasproductie, en ook uh, op termijn olieproductie. En dan is er natuurlijk ook het milieu. En het is die balans die op dit moment nog, vooral in, in bepaalde staten, nog moet worden gevonden. Precies. Laten we, laten we even, ik wil even met u, met u um, naar, naar Europa gaan. Uh, want enkele Europese landen blijven, ondanks die mogelijke gevaren... laten we maar even zeggen uh, wat, uh, wat schaligaswinning betreft... geloven dat dit het nieuwe goud is. Hè. In Brussel is er ook inmiddels een, een redelijk flinke lobby gaande. Correspondent Tijn Sadeh struinde voor ons de wandelgangen... van het Europees Parlement af en ging op zoek naar de vraag... wie is er nou voor en wie is er tegen? Het Europees Parlement... Heeft vorig jaar ook gezegd van, nou, doen doe niet de deur dicht voor het schaligast. In het kantoor van Lambert van Nistelrooy, Europarlementariër van uh, het CDA. We zitten hier samen ook met iemand van TNO, René Peters... verantwoordelijk bij TNO voor uh, gastechnologie. Onze eigen TNO, het Nederlandse TNO mag ik zeggen... is gekomen met zo'n analytisch uh, kaart waarvan je kunt zeggen... nou, die punten moet je op zijn minst afvinken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 Ja, uh, Lucia van Geuns, energie-expert van uh, Klingendaal vanuit Den Haag. Um, u hoorde wat standpunten vanuit, uh, vanuit Europa. Uh, het is dicht bevolkt. De vraag of uh, het onderzoek van TNO wel onafhankelijk is... of TNO wel onafhankelijk is, de banden met Shell. Wat vindt u alles bij elkaar genomen? Moeten we hier nu wel aan beginnen in Europa of juist niet? Nou, uiteindelijk is het ook een uh, nationaal verhaal. Maar we moeten ook bedenken in hoeverre wij zeg maar, vanuit een voorzieningszekerheid... optiek uh, afhankelijk willen, willen gaan worden. En waarschijnlijk ook meer in, het, in de toekomst van import vanuit uh, het buitenland. En dan ja. praat ik in dit geval over gas. Ja. Dat zijn we al voor bijna 60 procent. Eh, vooral, Rus uh, vooral Rusland hè? Vooral Rusland precies. En, uh, maar wij, wij zijn natuurlijk als Nederland een gasproducerend land. Dus wij zijn eigenlijk best wel. Uh, uh, wij, wij, wij kennen boeren, vooral ja. in het noorden van Nederland ook offshore. En dus, en wij zijn een, wat dat betreft een groot gasproducerend land. Dat neemt af op termijn. Willen wij als Nederland meer, zeg maar, of nog meer extra gas gaan produceren? Bijvoorbeeld uit die moeilijke uh, schaliegaslagen. Overigens moet het eerst nog maar eens worden gezien of er überhaupt iets in zit. Want de geologische context in Europa is echt significant anders als in Amerika. Mm, ja. Dus daar, daar moeten we daarom eerst proefboringen. We zijn echt wat dat betreft 20 jaar terug vergeleken bij Amerika. En dan tegelijkertijd moet er natuurlijk ook vanuit Brussel worden bedacht... Van, nou, hoe kunnen we dat doen op een verantwoorde manier? En tegelijkertijd, in hoeverre zal het dan ook onze voorzieningszekerheid... vanuit een Europese context gaan helpen. Ja, maar moeten we het gezien de nou ja, mogelijke gevaren voor gezondheid, milieu... toch proberen, denkt u? Nou, ik denk wat dat betreft zijn wij natuurlijk wel uh, in het voordeel... dat er al zoveel kennis is vanuit, uh, vanuit Amerika. Dus wij kunnen wat dat betreft al ook vanuit een regelgeving optiek... heel veel kennis vanuit Amerika uh, um, uh, overhevelen naar ja. hier. Tegelijkertijd in Nederland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk... en bijvoorbeeld ook in Noorwegen, alhoewel niet onderdeel van de EU... daar, daar, daar zijn al en gelden al hele strikte wetten en regels... wat betreft boren mm -hmm. naar nou, olie en gas. Ik proef uit uw woorden toch maar proberen. Nou kijk, uiteindelijk... je kan de discussie pas echt breed gaan voeren... als je ook weet dat er sowieso iets zit in de ondergrond. Ja. Dus ik ben nogal een, een pleitbezorger om eerst eens te kijken... of er überhaupt iets zit in een Nederlandse ondergrond... dat betreft het, het uh, produceren van gas uit schalie. En uh, vanuit een geologische optiek uh, moet ik dat eerst nog maar eens zien. Oké. Okay. Heel hartelijk dank voor uw toelichting, mevrouw Van Geuns... Uh, energie-expert van instituut Klingendaal. Berichten uit blogistan. Ja, in de rubriek Berichten uit Blogistan kijken we hoe sociale media gebruikt worden als reactie op het nieuws. En vandaag vieren we een feestje op een plek waar je niet zo snel wifi zou verwachten, de Mount Everest in Nepal. Woensdag 29 mei is het 16 jaar, 16 wat zeg ik, 60 jaar geleden dat Sir Edmund Hillary en Sherpa Tenzing op de hoogste plek ter wereld stonden. Aangeschoven is redacteur Ellen van Dalen. Ellen, ja, toen ze alleen de afgelopen dagen... toen stonden ze alleen, moet ik zeggen. Sherpa, Sherpa Tenzing en uh, Hillary. De afgelopen dagen sta je zelfs in de file om die top te bereiken. Ja, dat klopt. Als je het vergelijkt dat in die 60 jaar in totaal... 4000 man de top haalden en dat de afgelopen weken dat er al bij elkaar 600 waren. Dan ga je aandenken van, uh, is het niet meer zo moeilijk als het vroeger was? En uh, B, we hebben ook even gekeken wat voor type mensen dan allemaal de top halen. Nou, dat is een heel gevarieerd gezelschap. Ja. Een prins uit Qatar, een Saoedische vrouw... twee Indiaanse tweelingzusjes... en uh, iemand van 80, een Nepalees van 81... en een Nederlandse, een Marlies neefjes. Zij haalden afgelopen donderdag de top. Uh, Kun je circus meer vullen? Ja, en, uh, en je kan er een mooie film van maken. Um, dat wordt blijkbaar gedaan. Ik ben even wat blogs uh, gaan bekijken. Uh, ja. Echte van die van die uh, geschreven worden door Amer Amerikaanse klimmer, bijvoorbeeld, Dave uh, Mauro. Hij uh, is onderweg naar de top. Ik heb uh, uh, gekeken, hij is er nog niet. Uh, maar hij schrijft uh, over zijn ervaringen het volgende. Ik heb gehoord dat hier twee Hollywoodfilms worden gedraaid. Eén over het drama in 1996, waarbij negen mensen omkwamen in een sneeuwstorm. Een ander over de fatale toppoging van George Mallory. Maar ik heb ook gehoord dat Tom Cruise komt... om of een scène op te nemen, of een filiaal van de Scientology-kerk te openen, of beide. En fan, dit schetst dus een beetje de sfeer ja. op die berg. Ja. Maar, maar heeft dit dan allemaal met dat jubileum te maken... Ja, er zijn allerlei jubileumexpedities. En er is zelfs een feestelijke diner. En een black tie. En een klooster. Op 3800 meter hoogte. En wat mij opviel toen ik al die blogs las. Is hoe die beklimming door de jaren heen. Dus steeds meer bereikbaar is geworden. Uh, je moet vooral veel geld hebben: 35.000 euro. Zo. En uh, ja, het lijkt net zoiets als een marathon. Het is wel zwaar, maar het is niet uh, ondoenlijk meer. Er ja, ja. zijn er nog meer verschillen met, nou ja, 60 jaar geleden? Zo. Ja, nou, als je uh, de verhalen hoort van die uh, meneer Hillary... en hoe hij dus met zijn Sherpa op reis ging, dan getuigen, ze zijn dat bijna vrienden geworden... en ze hebben uh, ja, vooral heel veel respect voor elkaar. Nou, dat is toch wel heel erg veranderd, als ik de verhalen moet uh, geloven. Uh, doordat de expedities veel commerciëler zijn geworden... Um, gaan de mensen ook heel anders om met die Sherpa's. Dat zijn dus mensen die je meehelpen naar de top. Dat is een ja. soort etnische groep Hulpers, ja, ja. In, uh, in Nepal. Soms lopen ze zelfs op, uh, op gewoon slippers. Maar ja, voor hun geen enkele eer. De, die gaat allemaal naar uh, vaak toch de westerling die, uh, die omhoog gaat. Ja. Um, maar ja, het loopt nog wel eens uit de hand. En dat was kort geleden nog, eind april. Een uh, Canadese filmmaakster, uh, Elia Shakali, die was getuige. En uh, maker, moet ik zeggen. En hij schrijft op zijn uh, klimmersblog uh, het volgende: Ik zag hoe iemand op 6400 meter hoogte een grote steen naar iemand anders gooide. Een vrouw schreeuwde, mannen smeekten op hun knieën. Mensen hadden gewond kunnen raken of zelfs dood kunnen gaan. Natuurlijk hadden de klimmers zich beter moeten gedragen. Maar zo'n reactie? Ik schaam me dat ik de Everest beklim. Ja, deze Shark Kelly, die op 22 maart twitterde dat hij boven is gekomen... Uh, die is dus heel kritisch over die Sherpa's. Maar de meeste bergbloggers... die wijten de spanningen aan de vercommercialisering van ever Everest. Uh, een Zweedse klimmer, David Volt die begrijpt wel dat de Sherpa's ontevreden zijn. Wie zich inschrijft voor een Everest-expeditie in Chamonix... maakt zijn geld rechtstreeks over naar een Zwitserse bankrekening in Genève. Die bedrijven zijn niet gevestigd in Nepal. Ze betalen er geen belasting... en nemen ook geen verantwoordelijkheid voor de werkomstandigheden daar. Van al het geld komt maar een klein deel in Nepal terecht. En een nog kleiner deel bij de Sherpa's. Jongen, jongen. En wat, wat zeggen die Nepalese bloggers er dan zelf over? Nou, dat was op zich vrij moeilijk voor mij om dat te ontcijferen ja. vanwege Lijkt het schrift. Ook. Maar um, eentje die, dat, dat lukte me nog, dat was van Arpon Shrestha. Hij is een nogal cynische journalist uit Kathmandu, Nepal. En hij twittert veel over de negatieve gevolgen van dus de vercommercialisering, moeilijk woord. van die Mount Everest. Hij ziet de situatie niet snel verbeteren. Mensen doen alles om records te breken. Als ze konden, zouden ze bovenop de Everest nog de liefde bedrijven. Ja, ik kan me best voorstellen dat we dat nog gaan meemaken. Het is vrij koud trouwens, ja. maar goed. <laughs> ze doen maar hun best. Een, een, een feestje met een bitter nasmaakje. Dat is een bitter smaakje, dus op het dak van de wereld. Dankjewel, Ellen van Dalen. En binnen is gekomen. Tot zover, dat moet ik eerst even zeggen. Bureau Buitenland van 26 mei, maar ondertussen. Zagen we ook alweer Pieter van der Wielen binnenkomen? Want straks na achter uh, komt het Labyrinth. Wat gaan jullie doen, Pieter? We gaan het hebben over uh, transculturele psychiatrie. Dat uh, misschien elk land wel zijn eigen psychiatrische afwijkingen, stoornissen of diagnoses heeft. En we gaan het hebben over het milieu in China. Want Arthur Mol is milieuonderzoeker in Wageningen, maar ook in China. En die heeft het daar zien veranderen en ziet dat nog steeds veranderen. Dat zometeen. Wij zijn er volgende week weer. Bureau Buitenland.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 Of sms Cultuur naar 4333 en geef eenmalig 2,50 aan Cultuur. Juist nu. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1.